4 uur in ons met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron... brengen vandaag een bezoek aan Libië. De Libische overgangsraad heeft dat bekendgemaakt. Volgens de nieuwe machthebbers zullen Sarkozy en Cameron... naar Tripoli en Benghazi gaan. Het wordt het eerste bezoek van een staatshoofd aan Libië... sinds kolonel Gaddafi werd verdreven. Sarkozy en Cameron zijn populair onder de Libische bevolking. Zij waren de drijvende krachten achter de NAVO-operatie tegen Gaddafi.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 Een Amerikaanse vrouw uit Las Vegas krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records... omdat ze de langste nagels ter wereld heeft. Als je de lengte van haar tien vingernagels optelt, kom je tot iets meer dan 6 meter. De vrouw heeft 18 jaar lang haar nagels niet geknipt. Op foto's is te zien hoe de nagels alle kanten uitkrullen... maar volgens de 42-jarige recordhoudster vormt dat geen beletsel om bijvoorbeeld haar het huishouden te doen. Telefoonnummers en sms-berichten toetsen in met haar knokkels. En dan het weer vannacht in het noorden mogelijk nog wat regen. Overdag praktisch overal droog en het wordt 18 graden. Dit was het NOS. Journal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met roel Koeners. my mind a break i'm feeling used and abused and misunderstood i gotta find me a place when there's no one else Staring at the wall Watching TV And even though I'm down still together luisteren met een heel fraai nummer en dat is te vinden op een cd die twee jaar geleden uitkwam, bijna twee jaar geleden voor Bitter or Worse en daarop staat Faith in My Moon en ook die... Uh... Ja, dat, dat wordt althans gesuggereerd op oorlogspadden met Ilse de Lange. Wat is er aan de hand? Binnenkort dan uh, worden er weer Edisons uitgereikt En voorafgaand aan de Edisons zijn er natuurlijk weer de nominaties. En in drie categorieën van die uh, nominaties van Edison komen de dames elkaar tegen. Nou, ben benieuwd wie de strijd gaat winnen, wie de grootste schare fans heeft. Uh, maar voor die categorie in ieder geval waren Anouk en Ilse de Lange omstrijden. Daar komt een vakjury aan te pas. Er zijn ook nog andere categorieën, daar mag het gewone volk dan op stemmen. En ook dus, van twee jaar geleden met Faith in My Moon. En de nieuwe single die heet Save Me. In dit uur laat ik je het leukste horen van Spekers met koppen... van de afgelopen week, van afgelopen zaterdag. Maar eerst nog even iets van bijna twee weken geleden. Het optreden van Raccoon in de eerste aflevering van Spekers met koppen dit seizoen. Daar zong ze de grote hit No Mercy Raccoon Life. She walks in en says, Come on, let's have it. Bringt out the worst you can be. Let's good day for the bad habit. Don't you dare to disagree. Alex, let's go. Cheap as I think is something moving. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. Yeah. And then smokes the last of the cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No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 Not for me or you or anybody Soldier, no mercy for no- De zeeuwse band Raccoon, zoals ze klonken, 3 september jongsleden in spijkers met koppen. Ik meer in de Nederlandse bioscopen dan dat, je, dan dat je hoort op de Nederlandse radio. Charlotte Gainsbourg. dit is een nieuwe single van haar Memoirs en op dit moment in diverse bioscopen te zien in de lachs van Trier film Melancholia. Charlotte Gensboer dus Memoirs. Is it getting better? Zal het zal er twintig jaar geleden zijn dat de eerste versie van Achtung Baby uitkwam, de cd van YouTube. Toe. En daaruit hoorde je dan nog eens een keer One. En naar aanleiding van dat feit dat het 20 jaar geleden is... komt er een uh, speciale editie. En wat heet een speciale editie? Komen er speciale edities uit van dat uh, album? De gewone cd-remastered. En dan is er ook nog een hele luxe met een boekwerk en dvd's erbij, et cetera, et cetera. Maar het kan ook anders. Er zijn een aantal artiesten die... Uh, Fans zijn geweest van U2 en dat nog steeds zijn. En ook van het album Achtung Baby. Onder andere Jack White, Patty Smith, die Peggy Dam en Damien Rice. En die gaan voor het uh, tijdschrift Q een album maken met erop allemaal die liedjes van uh, Achtung Baby. En wanneer dat zal verschijnen, dat zal uh, over een paar maanden zijn, eind van dit jaar. En dat is al gauw. In ieder geval van Achtung Baby hoorde je One. One Van U2. En dit wordt Amy Mann. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know Because one is the loneliest number that you'll ever do One is the loneliest number that you'll ever know Just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest, no. De tu cara al marcharte, cuando nuestra triste historia terminó, me sonreiste a tu zoon. yes yes. Cuando nuestra tristeza... Jawel, in het Spaans. Sino Estas 2. Oftewel Without You. Een liedje waarvan sommigen dachten dat is van hem. Maar het is van Bedfinger. Een cover eigenlijk. Maar de cover overtreft het origineel in dit geval. Harry Nielsen dus. En daarvoor van Harry Nielsen. Dat dan weer wel. One. Gezongen door Amy Mann. Amy Mann die dat toen maakte. Voor de film Magnolia. Een film die destijds een ik film. Die destijds uh, diverse Oscar nominaties heeft gehad. En Amy Mann... Die zorgde voor de meeste muziek in die film Magnolia. Tell the trick car dealer The truth is a winner Would a like yeah. me a snack When we not like boy We are deep yeah. out a pack To elevate themself In the social yeah. bracket. Super to the heavy fire don't yeah. big pocket Tell them to stop it Stop your hate But you know never challenge which you a in But to talk with the truth Stop your baby I have to is a wake up Call I hope it's it's you use it you ja, Ziekte die hoorde je ruim vier minuten geleden van Kid Ory and His Creole Band uit de jaren 20. Vandaar dat het uh, wat krakerig klonk, maar uh, wel met het elan dat er mag zijn. Kid Ory and His Creole Band met de Savoy Blues uit de jaren 20. En wat je vervolgens hoorde, dat is dan Spik the Nieuwtjes te vinden op de allereerste cd van Super Heavy. Het samenwerkingsverband van uh, Mick Jagger, Just Stone, Dave Stewart, Damian Marley en de... ...India's man A.R. Raymond. En zijn invloeden zijn heel duidelijk te horen... ...in het nummer wat ik je voorbij liet komen... ...namelijk Satya Meya Ajayate. Als ik het goed uitspreek. Want het is namelijk Sanskriet wat gezongen werd. En die hoorden inderdaad dus de stemmen van die A.R. Raymond... ...en Just Stone en Mick Jagger voorbij komen. En het is te vinden op die nieuwe cd van Super Heavy... ...die deze week is uitgekomen... Zo dadelijk het leukste uit Spekers met Koppen van de afgelopen week. Waarin je kunt luisteren naar de columns van Jochem Otten en Wim Daniels. Je hoort ook nog een sketch van het Spekers met Koppen cabaret. En Dotan, die was de afgelopen zaterdag live in Spekers met Koppen ook zijn bijdrage. Zul je horen, hij gaat dan namelijk zijn hit zingen This Town. Maar voordat je Jochem Otten hoort met zijn uh, column uitspekers met koppen... laat ik je nog even genieten van Poolside. Dat zijn twee jongens uit Los Angeles die zogenaamde daytime disco maken. Disco waarop je kan dansen, maar die ook aangenaam is om na te luisteren. Zoals dit bijvoorbeeld, Do You Believe? Ik heb zes weken vakantie gehad. En zes weken vakantie lijkt heerlijk. Maar ik krijg altijd een beetje last van dingen als ik vrij ben. Vooral van mijn nek en van mijn rug. Als ik niet hard werk, dan schiet het gewoon overal in. En iemand had mij een nummer gegeven van een hele goede masseuse. En ik denk, nou, een lekkere massage, dat is nooit verkeerd. Dus ik bel haar voor een afspraak. En ze vraagt, uh, ja, ik wil jou wel een massage geven. Maar sta je open voor spiritualiteit? Ik zeg, nou, spiritualiteit. Uh, ik weet niet precies wat je ermee bedoelt. Maar als het een beetje stinkt naar wierook. Dat vind ik niet zwerg. Maar het moet niet te gek worden. Ik kom binnen. Nou, eh, inderdaad, het stinkt een beetje naar wier ook. stonden wat boeddha-beeldjes. En aan de muur foto's uit India. Ik weet niet van een vakantie of zo. E een, een van een man die helemaal in de knoop zat... met twee armen achter zijn knieën, achter zijn hoofd en dan kruislinks. Een foto van een jongen met het hoofd van een olifant erop. En eentje van een vrouw met tien armen. En ik dacht alleen, ik weet niet precies hoe het gesteld is... met het persoonsgebonden budget in India. Maar het is niet mijn probleem. Ik leem uit en ik ga lekker liggen. Ik op die tafel. Ik denk, lekker even gestrekt, weet je wel. Lekker relaxed. Even mezelf laten verwennen door twee vrouwenhanden, even een uurtje, helemaal nergens aan denken. En zij gaat aan de gang, alsof ze met een klauwhamer op mijn rug staat in te rammen. Echt, er zitten plekken in mijn billen waarvan ik niet wist dat ze pijn konden doen. Echt, ik zeg, ah! Ze zegt, ontspannen, probeer te ontspannen. Ik dacht alleen maar, in welk kamp van Al-Qaeda ben jij opgeleid? Echt... Ik zag alleen maar beelden van Jack Bauer voor me... die iemand martelt om informatie los te krijgen. Op een gegeven moment, ik hoorde mezelf ook echt roepen van... stop, ik zeg alles, ik weet waar ik zit. <lacht> en zij zegt, laat mij maar praten, jij hoeft alleen maar adem te halen. En dat had wel vaker een vrouw tegen mij gezegd, laat mij maar praten. Maar nu was het de eerste keer dat ik geconcentreerd bleef en niet afdwaalde. Ze zegt, probeer te ontspannen. En toen gebeurde er iets, ze hielp me met mijn ademhaling... en ze vertelde dat ik met mijn ademhaling naar de pijn kon gaan... en dat de pijn dan minder zou worden... En ze ademde letterlijk met mij mee. En ik ontspande. Ik denk, wauw. En dat doet iets met een man. Als een vrouw de pijnpunten van een man bloot kan leggen... en hem loslaat laten wat hij al jaren vasthoudt. En ik denk, lig ik hier nou verliefd te worden? <lacht> ik dacht, ik, ik, ik, wacht even, ik moet niet verliefd worden. Want ik weet hoe snel dat bij mij gaat. En ik weet dat als ik me bind aan iemand... dat ik dan zoveel voor iemand over heb. Dat ik over mijn eigen grenzen ga. Ik denk, ik weet niet wie ze is. Ik moet eerst weten wie ze is. Dus ik ging luisteren wat ze zei. En ze praatte over zichzelf. Dat ze vegetarisch was. Ze at biologisch. En ik keek door het gat van de massagetafel waar je hoofd in ligt... naar de voeten en ik zag schoenen van hennep. Ze vertelde dat ze heel graag haar eigen huis zou bouwen... maar wel helemaal ecologisch verantwoord. Dat was haar grootste droom. Een eigen ecologisch verantwoord huis. En ik dacht, ik moet niet verliefd worden op deze vrouw. Ik moet me niet gaan hechten aan deze vrouw. Ik denk, als ik nu verliefd word sta ik over drie jaar met haar diarree mijn eigen hut dicht te smeren. Oh. En dan komt zij binnen. Oh, ons eigen huisje. Dit is geen huis. Dit is een dikke darm. Ik woon in een dikke darm. Om een schilderijtje op te kunnen hangen... moet ik gewoon een spijker slaan in de siliconkarne van haar moeder... omdat daarin nog harde stukjes zitten. In de ontlasting van haar tofu daar kun je geen plug in draaien. Wat je wil, het houdt gewoon op. Nou, Terwijl ik zo lekker lig te fantaseren over onze toekomst... Klift zij met een hakbel mijn nekspier in tweeën. Ze steekt met een een schroevendraaier... meerdere malen tussen mijn schouderbladen, in mijn billen... en ze zegt, zo, dat was het. Rustig overeind komen. Ik kom rustig overeind. Zij doet haar gereedschapskist dicht. En ze zegt, wil je nog een keer afspreken? Ik zeg, wil ik nog een keer afspreken... Wil ik nog een keer afspreken? Als jij met je poten aan mijn galblaasmeridiaan komt, dan word ik verliefd op jou. En ik heb geen zin om mijn leven te slijten in een stroombunker. Ik wil heel graag nog een keer afspreken. Zullen we het volgende week doen? En zij zegt: volgende week, zelfde tijd, zelfde pijn. belongs to me, running with my eyes shut somewhere in between this town, this town, miles away, still love feeling the sun beneath all the gravity, finding my way to you you. right van tafels gerinkel van glazen angst, paniek, donderdagavond werd een groter deel van Nederland opgestrekt door één heuse aardbeving. De beving aan een kracht van 4,5 op schaal van Richter met een epicentrum 40 kilometer bij Nijmegen. vandaan. Nijmegen en omgeving schudden de huizen op hun grondvesten. Maar ook Hilversum, Venlo en zelfs in Lemmer is de beving gevoeld. Een aardbeving in Nederland is zeldzaamheid. Toen Beving komt eens in de 25 jaar voor en naast mij is aangeschoven een seismoloog en dat is de heer Beving. Zeg maar gewoon eh, <tied> Zeg maar gewoon aard. Echt waar? Nee, natuurlijk niet. Nee, we kennen elkaar niet. Dus zeg maar gewoon meneer Beving. Vind ik het Meneer Beving, schok van 4.5, uniek. Ja, dat is fantastisch. Het is zo zeldzaam. Dan maak je als zij maar leuk maar één keer in je leven mee, hoor. Mm. Ja, in Nederland dan. Maar ik, ik heb collega's in andere continenten, die maken het wat vaker mee. Maar ik heb ook collega's in de echte zware gebieden, zoals Japan. En hoe vaak maken die het dan mee? Nou, bij een echt, echt hele zware, uh, ook maar één keer. Dan zijn ze dood. Maar Precies. hier viel het mee, Een graf van 4,5. Hoe zwaar is dat? Nou, 4,5 is een gemiddelde beving. Ik kan het even demonstreren. 4,5, dan moet je denken aan... Dan zit je op zoiets. Je schudt de tafel Denk nu even ja. heen en weer. Het Ik is uh, duidelijk. Je, ja, maar 6,3, zoals in Italië, dan, dan, krijg je toch wel, ja, ja, ja. dan krijg je toch wel dit, Oké. Okay. Uh, uh, dan, dan, ja. dan, dan, dan heb je dit, Oké, okay. uh, maar... Uh, maar in, in, in Italië, hè, uh, ja, uh, dat 6,3. Japan, 8,9. Ja, daar is dat, okay, zit je wel op, hoor. 4,5 is voelbaar, maar niet heftig. Nou, nee, ja, nee, nee, niet heftig. Nou ja, dat ligt eraan hoe je het meet. We hebben het hier steeds over de schaal van Richter. Maar uh, die is eigenlijk totaal achterhaald. Mm -hmm. en wij seismologen zijn inmiddels uh, overgestapt naar een nieuwe meetmethode. En die is een stuk betrouwbaarder. En dat is? Dat is de schaal van Twitter. Mm -hmm. Dat is de nieuwe trend. Iedereen meet het belang tegenwoordig in de schaal van Twitter. Dus wij ook. Deze beving had een kracht van 98,6 op de schaal van Twitter. Dat is een andere koek. Hashtag aardbeving was zelfs even trending topic wereldwijd. Dat bedoel ik maar. Kijk, Zo. duizenden tweets, dus dan is het heftig. Ik las bijvoorbeeld: Het lijkt wel of het huis begint te schudden. Ah, hashtag aardbeving. Mm -hmm. Of ik las deze, die vond ik zelf het heftigst: Er is niks aan de hand. Het stelt niks voor. Echt niet. Van wie was die? Mariko Peters. Nou, dan weet je dat er zeker wat aan de hand is. Maar goed, nergens gaat. Het veel mee. We hebben het wel eens zwaarder meegemaakt. Er zijn zwaardere geweest, ja. Die van donderdag komt binnen op de derde plaats. Mm -hmm. En op twee staat die in Roermond in 1992. Maar de grootste schok in Nederland was afgelopen zomer. Wat is dat? De contractverlenging van Mart Smeets. Goed, terug naar de beving. Bekend wat de oorzaak was? Nou, het was voelbaar in Venlo, in, in Nijmegen, Hilversum, Lemmer. En daar loopt een breuklijn. Mm. Dus ja, dat was het waarschijnlijk. Maar er werd druk gespeculeerd. In Nijmegen dachten ze dat het kwam door bouwwerkzaamheden in Duitsland. Ja, klopt. Ja. In Venlo dacht men dat het kwam door de moslims. Dat denken ze bij alles daar. En in Hilversum ging men weer uit van een hele andere oorzaak. Namelijk? Dat Han Pekel was gestruikeld. Nou, gelukkig kunnen we er met z'n allen weer een beetje om lachen. En dat is misschien ook maar goed, hoor. Ook al is het wellicht vroeg om er nu al grappen over te maken. Ja, wanneer ik erom lach, is het te vroeg? Kan het al? Is het goed? Ja, dat is lastig, hè? Ja. Het is natuurlijk vreselijk wat er is gebeurd. Maar ja, humor kan ook een bevrijding zijn, hè? Dat weet u ook. Jazeker. Maar we moeten het natuurlijk niet wegrelativeren, mensen. Afgelopen donderdag blijft voor altijd in ons geheugen. Absoluut. Morgen is het natuurlijk 11 september. september. En dan is het precies drie dagen na de aardbeving... Ja, dan willen we er wel eventjes aandacht aan gaan schenken. Oké, okay, morgen wordt er bij stilgestaan. Nou, dat zou goed zijn, maar dat is gewoon heel erg moeilijk. Hoezo? Nou, probeer, probeer maar eens stil te staan. Bij een aardbeving. Dank u wel, die Beving. Tot ziens. <laughs> ...deed ik boodschappen bij Albert Heijn. Bij de kassa vroeg de kassenjong aan mij... ...wat is dat? Hij hield een zak met erin vier vruchten omhoog. Het waren perziken. Die had ik kort daarvoor bij de fruitafdeling... ...in een doorzichtig plastic zakje gedaan. Nu moest de kassenjongen ze nog afwegen... ...maar hij diende daartoe de juiste toets aan te slaan... ...met de naam van het betreffende fruit erop. Wat is dat? Omdat het vier persen waren had hij beter kunnen vragen wat zijn dat. En in plaats van dat had hij beter dit kunnen zeggen omdat hij de persen in zijn eigen hand had dicht bij zich. En dan gebruik je dit en niet dat. Maar dat zei ik op dat moment natuurlijk niet. Wat is dat? Ik had er wel eens over gelezen dat sommige kassenjongens en meisjes tegenwoordig bij het wegen van de fruitproducten niet weten wat ze aan moeten slaan. Omdat ze de producten niet kennen. Maar persen, dat iemand die niet zou kennen, dat had ik niet op gerekend. Ik zocht toen ook een andere bedoeling achter de vraag van de kassenjongen. Misschien ging het om een nieuw spelletje van Albert Heijn als opvolger van de voetbalplaatjes. Dat degene achter de kassa en vraagt wat is dat? En dat je dan binnen 20 seconden vijf feiten over het product moet kunnen opsommen. Als dat lukt krijg je 10% kassa-korting. Ik begon dus al mijn kennis over persiken te spuien. Je schrijft het meervoud met 1k omdat de klemtoon in het enkelvoud niet op de laatste lettergreep valt: persik. En een van de samenstellingen met persik is persikwangen. Je hebt verder boerenperzik en hardperziken. En het woord persik gaat terug op Latijnse malen persicum, dat Persische appel betekent. Ja, over het algemeen heb ik weinig parate kennis, maar juist dit soort dingen weet ik wel. En die kwamen nu eindelijk eens van pas, dacht ik. Maar de kastjongen keek me ergert aan, waardoor ik ging twijfelen over die ene k in en de meervoudsvorm. Viel de klemtoon dan toch op de laatste lettergreep. Persik! Twee k's is ook goed, zei ik daarom maar. Maar omdat hij geërgerd bleef kijken... dacht ik wat, dat hij met zijn vraag toch nog iets anders moest bedoelen. Wat is dat? Bedoelde hij misschien, wat moet dat? In de zin van waar haal je het gore lef... van hier zomaar vier persen te willen kopen. Persje heet nu Iran, man. Dat is een dictatuur. Je gaat toch geen vruchten kopen die verwijzen naar een dictatuur? Ja, maar, zou ik dan natuurlijk teruggezegd hebben... jullie verkopen ze zelf. Maar dan zou de jongen ongetwijfeld hebben geantwoord... nee, we verkopen ze niet. We hebben ze er alleen maar liggen om onze klanten te toetsen... op hun moreel besef. En klanten die hier bij de kast... Komen aanzetten met perziken en ook nog eens vier. Die hoef je hier niet meer terug te zien. Heb je dat begrepen? Het zijn dus perziken, zei de kassenjongen. Ik knikte angstig en bedremmeld. Ja, het waren perziken. Waarom ik in mijn hele leven nog nooit eerder door toedoen van perziken in de problemen was geraakt, was, was mij inmiddels een raadsel. Mag ik ze nog terugleggen? vroeg ik aan de kassenjongen. Hij zuchtte en knikte. En de sinaasappels ook? vroeg ik. Daar was hij nog niet aan toegekomen. Maar sinaasappels zijn eigenlijk China-appels. En die kun je natuurlijk ook niet meer eten. Nu sommige Nederlandse schrijvers zich de voorbije weken in China. En ik citeer Herman Pleij, die er zelf bij was. Als rand de bielen hebben gedragen. Nee, wij zijn rand de bielen. Had ik me in de wereld draait door inmiddels als een maloot horen roepen. En ik legde daarom ook maar meteen de walnoten terug. Want die leken ineens erg veel op maloten. Ik ging daarna met de nog resterende boodschap in een andere rij staan bij een andere kassa. Ik hield mijn bonuskaart op zak en ik zag af van mijn recht op Airmaals. Ik verdiende ze gewoon weg niet, want was inderdaad te gek voor woorden wat ik had proberen te flikken. Persikken kopen. Ik riep nog heel hard sorry en gooide mezelf de zaak uit.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 ...and you give me a lie. Hmm, dat was er dan. Gabi Young met de I Ask You A Question. En daarvoor het leukste uit Spekers met Koppen... ...met respectievelijk de columns van Jochem Otten en Wim Daniels. Er was het Spekers met koppen cabaret. En je hoorde ook nog het optreden van Downtown En hij zong This Town... En tussendoor had je ook nog een plaat van Kel King, I Feel the Earth Move. Nog één uur, de nacht klinkt anders, zo dadelijk hoor je India Airy. En we hebben ook nog een quiz.